Nou wat, wat belangrijk is, is dat ondernemers daar kunnen ondernemen. En als een woning te dicht bij een onderneming komt, dan kan die ondernemer minder doen daar. En maar is dat op... niet aan de ondernemer zelf om dat te beoordelen? Nee, nou, maar er zijn helaas bepaalde uh, regels. Uh, je mag niet wonen binnen zoveel meter van bepaalde categorieën, bedrijven. Ja. Maar en... dat, dat zijn dan bedrijven waar zeg maar heel weinig uh, overlast is en, en wat nou ja, de, hoe noem, dat heet door bepaalde naam, de normen, zeg maar van het geluid, he, die zijn minimale. Ja, geluid de milieu je over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 Daar, uh, weinig uh, aandacht voor moet ik zeggen. Precies, uh, dat de, vinden de wij de ook. Ja, dat uh, <coughs> het is helemaal met u eens. Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David's uh, uh, nou, ja. Carré, uh, de oude de Prinsessenweg. Ja, die, ja. Ik bedoel, daar ja, staan uh, zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak. Lijkt mij een slechte nou, wat, wat ook zegt is, is dat je meenemen. allemaal. Uh, het het, het voorbouwen van het centrum, ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch. En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 Nou, hoe we dit programma hebben vastgesteld is dat we uh, hebben heel veel input hebben opgehaald. Uh, aan onze leden gevraagd, aan Sandvoorts gevraagd. Hebben, dat heeft u misschien ook in de Sandvoorts krant gezien: uh, oproep van kom met ons uh, in ja. gesprek over wat ja. we in het programma zeggen. Dus we zijn met heel veel mensen in gesprek geweest. En wat we daarin uh, hoorden was dat veel mensen eigenlijk best wel tevreden zijn over hoe het in Sandvoort gaat. Sandvoort is een, een mooi dorp. Je zei net al: uh, wonen in, rond de natuur, aan ja, het strand, genieten van, van de van, natuur. Ja. Het, Zandvoort is een mooi dorp. En die titel: Sandvoort moet Sandvoort blijven, komt ook een beetje daar vandaan. Dat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 Dat is een vrij brede vraag. Ja, ja, wat, wat, wat zijn daar de, de belangrijkste punten in?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 te plaatsen. Het is niet aan de gemeente of de gemeenteraad om huizen te bouwen en, en dat soort dingen. Ik dus ik weet dat nee, ze, maar het is Huis in de Duinen. Huis in de Duinen wordt dus uh, oh, afgebouwd En daar komt dus een nieuw, uh, nieuw huis. Maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht aan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Dat is dus de, dat doet dat Ik doen, denk gaan ook aan aanleunwoningen. Ja, aan, de aan de woningen, de de levensloopbestendige juist, woningen juist. die makkelijker aan zijn ja, te passen. Ja, dat is de bedoeling dat ze dat wel daar gaan doen. Ja, want ja. het is ook zo dat.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 de, op een gegeven moment zou dat zomaar kunnen zijn dat het niet meer kan. Dan ja, kan dus ik die dus trap in, niet meer En juist lopen. daarom is, het, is die vastgelopen woningmarkt is een probleem. En de, juist daarom moet die doorstromen, ook nog, zodat je makkelijker kunt zeggen ik verhuis. Ja. Ja. Of ja. ik ja. wil dingen aanpassen. Ja. Dat is het mooiste. Ja, toen ik hier ja. zat voor dat verhaal met de Leisterstraat, uh, toen we dat probleem hadden daar wonen dus allemaal mensen die allemaal zelfstandig kunnen wonen, die allemaal iets kleiner zijn gewonnen. Ze hebben van oké, okay, dan hebben we een huis op de begaande grond er zit een lift tot de ja. tweede ja. verdieping ja. en die kunnen daar dus gewoon hier relatief in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 Uh, onderdeel, uh, ons aller Gerard Scholter, uh, de duinwachter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Ja. Je raakt wel in een romantische sfeer, hè, die muziek? Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Net was ja, dat ja. trouwens met Nature Boy. Ja, ja, ja. Maar ja, je wel zit wel je wel. hier voor het duin, hè, he. zie ik je nu, hè? Oh, ja, dat is niet. Nee, maar goed. Maar ja, dat kan het ook gewoon. Dat, dat, ook, je, dat ook kan ook, er ja, is ook romantiek natuurlijk, kan dat. Ja. Zeker.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 Die mannetjes. Uh -huh. Maar die hinders zien er ook goed uit. Alleen straks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 Waar appels uiteindelijk aan komen... dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom...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 dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou doe het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. er staat ja, een keet ja, bij en uh, met EHBO-spulletjes. dus... is ja, dus, zaagt. En, ja, ja gezaagd ja, ja, ja. Dus nee, dat valt op, Ja, pleisterjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. Ja, en ja. roosig allemaal op het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja, het, is in, het is in de herfst en in ja. de buitenlucht. En in de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 toevallig, nou helemaal niet toevallig, maar Paul Beuren de redacteur, met mij uh, samen, we hebben een mooie route uitgezet die mm -hmm. staat nou in het in, en uh, daar hebben we een paar keer een excursie van, afgelopen twee weken geleden had ik er ook eentje nou, voorgeboekt, deze is trouwens ook al voorgeboekt, Daar nou, heb ik maandag een gesprek Kun je naar voor een gaan? derde het is dus eind, eind november, november ja. en het is nu maar al voorgeboekt, ja. Ja. ja, maar het is, uh, uh, vo we hebben hem voorgelopen de fotograaf die gaat dan een jaar van tevoren, eh, voor de mooie foto's van de Vogels, het is ja. dus, dus eigenlijk, we gaan op zoek naar de wintergasten. Maar nice. die komen dan al. De, de, de wilde zwanen zijn al aankomen vliegen. De zaagbekken. Maar misschien vind je ook wel een, een, een, een, een brilduiker. Dat is tegenkomen met het ijsvogeltje. En van de vorige keer zagen we zelfs een visarend langs vliegen. Oh, ja, dus mooi, daar gingen de mensen... er zijn allemaal vogelaars ook wel. Helemaal uit een bol. Het duurt drieënhalf uur. Dus we hadden het pittige allemaal wel gehad. Ja, pittige ja. wandeling. Met een paar bergjes. Prachtige uitzichten.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 dus, dus ja. ja, dat is die rootswandeling. Ja. En, en je hebt iets meegenomen, hè? Het vergrootglas. Vertel oh, ja, het vergrootglas. Is. Ja, die had ik... Kijk, het is gewoon een, een kinder vergrootglasje. Ja, ja. Maar met dat spiegeltje, hè. Want dat spiegeltje heb ik hier ook bij me. Want als je gaat paddenstoelen bekijken... dan moet je op je knietjes en dan gaan kijken... wat voor sporen heeft die, hè? Ja. Want je hebt paddenstoelen zoals die grote parasols van. Die kan wel uh, 40 centimeter groot worden. En, en een doorsnee van uh, 20, 30 centimeter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 Sorry, glas. En. ja en dan hoe weet je wanneer een paddenstoel giftig is?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 ja ja leuk ik, ik ik kijk naar de naar het uh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 die er onder zo'n duim door een streek oh te God, veel... Met de pootjes omhoog. Met de pootjes omhoog. <laughs>